Oké, okay, lieve mensen, we gaan even zwemles geven. Dat betekent dat we ons diploma gaan halen vanavond. Dat lijkt me een leuk idee, maar wat gaan we eerst doen? We gaan eerst even de armen losgooien, dus allemaal de armen in de lucht. Oké, okay, gooi allemaal die armen in de lucht. Kom op, waar zijn die armen nou? Kom op nou, jawel. En zwaaien. En zwaaien. Gooi even met z'n allen die linkerarm naar voren Die linkerarm naar voren En dan gooi even met z'n allen de rechterarm naar voren de Rechterarm naar voren En als de badmeester op zijn fluitje blaast Dan gaan we de schoolslag doen Zijn we er klaar voor? Oké, okay, daar komt ie! Schoolslag en schoolslag Schoolslag Schoolslag Schoolslag Schoolslag Schoolslag doorzwemmen. Schoolslag Kom op nou, een beetje doorzwemmen. Schoolslag Schoolslag Oké, okay, even wat We gaan even roeien met z'n allen. Hoe gaan we dat doen dan? We gaan even met z'n allen op de grond zitten. Op de grond zitten. Op de grond, ja. En roei. En roei. En roei. En roei. En roei. En roeien. En roeien. En roeien. En roeien. Roei roei.